Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds maanden komen er weer meer bedden op de intensive care bij. Want het wordt drukker en drukker in de ziekenhuizen met coronapatiënten. Om ook plek te houden voor niet-coronapatiënten komen er 100 bedden bij op de IC. En dat is nodig ook, zegt Ernst Kuipers die over de ziekenhuisbedden gaat. We verwachten, ook puur op basis van de aantallen besmettingen... dat die stijging die we nu zien, dat die zich ook in de komende week en de week daarna zal doorzetten. En dan zou dat betekenen dat je bijvoorbeeld het huidige aantal van ongeveer 2200 covid-patiënten in de ziekenhuizen, IC en kliniek, dat dat doorstijgt naar 2400. En daarom worden nu al sommige operaties, die wel even kunnen wachten, uitgesteld. Frankrijk komt met strengere regels voor scholen. Als een leerling of leraar besmet is met corona, moet de hele klas voortaan thuis blijven. Leraren vinden dat de regering tot nu te weinig heeft gedaan om scholieren en leraren te beschermen. In veel landen in Europa werden de scholen op slot gegooid om nieuwe besmettingen te voorkomen. Maar in Frankrijk bleef de boel open. Er komt een onderzoek naar slecht gebouwde nieuwbouwhuizen in Ermelo. De woningcorporatie wil weten hoe het kan dat de gloednieuwe prefab huizen bijna uit elkaar vallen. Hier zo erg dat je, dat je, dat je van de ene kamer naar de andere kamer kan kijken. Ik heb al schimmel in de woonkamer, uh, gaten in het plafond, uh, Nou, noem maar op. De huurders klagen er al over sinds ze er wonen, maar tot nu toe luisterde niemand. Nu de politiek zich ermee is gaan bemoeien, krijgen ze wel compensatie voor alle ellende. Je hoort een verslaggever van Omroep Gelderland. Volgens de woningcoöperatie Uwoon was het contract al getekend... voordat duidelijk werd dat er überhaupt problemen waren met deze woningen. En de leverancier van de woningen die heeft inmiddels gezegd... of tenminste, die zegt eigenlijk niks, dat willen ze niet... maar hebben inmiddels wel aangegeven dat ze zijn gestopt met het fabriceren van deze prefab-woningen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Daar zijn we weer. Wij zijn de Confetti Levers en wij presenteren jullie Confetti Draan. Voor twee handjes in de lucht en zing en dans maar lekker mee. Want daar gaat Dan wens het En ik Welkom bij See it Ja, geitje moet gunnen natuurlijk hè! Oh! Ho -ho! Jouw vrijdagavond. avond! Jammerie! Jouw feestbeesten, ze zijn weer in de hout! De klok van 9 uur gepasseerd. Dat kan maar één ding betekenen! Twee uur lang, C. Met nu, live, the only. lonely night, but when I lay my eyes on you, Ik ben hier in de jungle van CFM Maan belang Steek in de helft. Twee uur lang de hete house beat, maar dat had je vast al gemerkt. We had to whistle steel. Tot aan 10 uur. DJ Dion Sydney. Hit it hard. Op jaar 106.9, 104.5. Ja, mocht je meekijken op de livestream, ook altijd gezellig. DJ Dion Sydney. It's the place to be. This is off the strain. Live in the mix. Mag are you talking about, dude? It's like, up here just having a good time, man. I'm just running off the strength, man. All of this stuff is regular. And I'm just like, nah, man. Jungle. I'm confounded with the truth A al DJ Dion Sydney, See It Sessions live vanuit de studio aan de tolweg geen Zandvoort. En zometeen over een klein kwartiertje DJ JK. Hou me hier op jouw CFM antwoord. Met nu Dion Sydney.